...met het NOS Journaal. Er is een landelijke storing bij het meldkamersysteem van de hulpdiensten. In sommige regio's is noodnummer 112 daardoor slechter bereikbaar. Ook doet het normale nummer van de politie, 0900 8844, het niet altijd goed. De politie vraagt mensen om niet 112 te bellen als het andere nummer niet werkt. De meldkamers kunnen nog wel hulpdiensten op pad sturen. Daarvoor gebruiken ze een backup systeem. In Portugal en het zuiden van Spanje is een weeralarm afgegeven... vanwege hevig noodweer en harde wind. Door aanhoudende regenval en aardverschuivingen door storm Leonardo... zijn de afgelopen dagen al zeker 10.000 mensen geëvacueerd... in de regio rond Cadiz. Dit weekend is er een nieuwe storm die over het gebied trekt. In Portugal zijn deze week 11 mensen overleden door het noodweer. Het leven is in sommige delen ernstig ontregeld. Veel wegen zijn afgesloten en treinen rijden niet... Morgen zijn er presidentsverkiezingen in Portugal en de oppositieleider wil dat die worden uitgesteld. Op de eerste dag van de Olympische Winterspelen is het spoor in Noord-Italië gesaboteerd, dat melden autoriteiten. Het gaat vooral om de spoorlijnen rondom Bologna, waar het zwaartepunt van het Italiaanse spoornetwerk is. Volgens de politie hebben anarchisten brand gesticht en kabels doorgeknipt omdat ze tegen de Spelen zijn. In Moorgestel in Noord-Brabant is de vogelgriep gevonden op een bedrijf met kalkoenen. Alle, bijna 40.000 vogels worden afgemaakt om verspreiding te voorkomen. In een straal van 10 kilometer om het bedrijf liggen 18 andere pluimveebedrijven. In het gebied geldt een vervoersverbod voor vogels, eieren en mest. De NVWA onderzoekt nog hoe het virus in Moorgestel kon komen. Het weer in het midden en zuiden wolken afgewisseld met zon. In het noorden is het zwaar bewolkt en maximaal 7 graden. In de rest van het land kan het een graad of 12 worden. Morgen droog en bewolkt met in het zuiden nog wat zon. Het wordt al maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Entertainment for You. Zat te denken. Ik was een vriend. Jij was mijn meisje. En als er iets zat tussen ons, of dat zo leek, dan gaf je mij altijd de schuil. in zijn programma Belinda Vermeer Ik hield van jou Zij was je zus En dat was vreemd Maar ook weer niet En als er iets Zat tussen ons Of dat zo leek Gaf je me? Jij krijgt Belinda en ik krijg Fred. En als er iets zat tussen ons, of dat zo leek, dan gaf je mij. So Ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. Hier is de ondergetekende En dat allemaal vanaf de tolweg 10a. En entertainers voor jou. En vandaag hebben we te gast Belinda Vermeer. Ja, pak de microfoon even naar je toe. Dat zal ik ja. doen. Okay. Dat de praat, uh, makkelijker. praat makkelijker. Dat praat inderdaad. Kunnen mensen me ook horen? Ja, ja. Hey, het is al van een tijdje geleden dat je hier was. Nou, landen. inderdaad Ja, dat ja, ja, ja, is al een... De, wat, wat zal het zijn? Vijf, vier, vijf jaar? Ja, toen uh, had je nog geen kleintje. Nee, dat, dat, nog zeg, niet. dat nog niet. Nee, nee, nee, maar volgens mij ben ik ook nog één keer geweest toen uh, ik leef weer door jou. Dat was ook een uh, single. Dat nee, ik, ik leef weer door uit... jou. Dat die single, ja, heb ik ja. wel aan de telefoon gehad. Oh, aan mij. de telefoon ja, was, het was dat. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja de vorige heb ik een uh, 'Leef weer door jou'. Toen uh, heb je net, uh, nou ja, je man leerde kennen. Ja. Ja, dat klopt. Daarvoor, voor hem heb ik dat niet toegeschreven. Ja, ja, dat klopt. Ik heb het allemaal gevolgd. Leuk, nee. hè? Ja. Ja. En dan, daarna ook nog vrouwen. Nou, het is één groot ja, feest geweest. Ja, vanwege. het is één groot ja, ja, ik hoop het wel. Ja hoor, nee, het was hartstikke leuk. Hé, hey, maar uh, ja, nou ja, leuk. Uh, ja, welkom. Je zit hier natuurlijk vanwege uh, jouw nieuwe uh, single natuurlijk. Ja, dat klopt. En uh, dat is... Uh, ik... Ja, van de Duif. ja de, de familiefilm. Die ja, is, uh... de speelfilm Duivvinder uh, die is uh, afgelopen donderdag uh, in alle bioscopen te zien, in ieder geval heel veel bioscopen. Ja. En uh, de dichtstbijzijnde hier in Zandvoort, dat is uh, View Amsterdam en World Beverwijk. Okay. Het is natuurlijk een, een speelfilm dat gemaakt is uh, door een, een jonge meid. Uh, in de coronatijd, uh, toen was zij tien jaar. En toen keek ze om zich heen en ze wer uh, well, ze werkte, ze hielp mee in de, in de dierenwinkel van, uh, van haar ouders. Ja. En daar kwamen ouderen uh, naar hun toe en die wilden een dier. Want ja, de, ze, ze mochten nergens naartoe. Hè. Dat was allemaal lockdown. En ze zag de enorme eenzaamheid van deze mensen. En uh, daar raakte ze door geïnspireerd. Uh, en heeft een verhaal geschreven, want ze, haar ouders zijn ook duivenmelkers... Okay. En uh, ze, had, ze heeft zelf ook een duif, uh, duifje dik. <laughs> en uh, die, dat is ook een van de hoofdrolspelers in die film. En zij is ook de hoofdrolspeelster in de film. En daar heeft ze een heel verhaal over geschreven... om de uh, vereenzaamde ouderen uh, ja, om, om te laten zien uh, hoe schrijdend dat eigenlijk is. En uh, om ja, meer awareness uh, daarover uh, naar, hè, naar voren te brengen. Uh, ja, en mensen dus uh, weer te verbinden... Ja, want ik ben eigenlijk wel benieuwd eigenlijk, naar de film, nu het uh, verhaal eigenlijk een beetje vertelt. Ja. Ja, ga, ga ik hem denk ik toch wel uh, een keer kijken. Nou, dat lijkt me dat hartstikke zo leuk, zelf. want het, het ja. is een familiefilm. Het is voor jong en oud. Iedereen kan het begrijpen. En uh, ja, de kinderen vinden vooral de grapjes ook heel erg leuk. Want ik ben uh, met mijn eigen zoontje en mijn bonusdochter zijn we naar de première geweest. Dat was vorige week uh, zaterdag. Ja. En uh, ja, ze hebben enorm genoten. Dus, uh, en, uh, en ook in Breda. Dat was op zondag. Want uh, Lisanne zelf uh, komt met haar familie uit uh, Brabant. Okay. Daar hebben we ook de meeste dingen opgenomen. En uh, ja, ze gingen helemaal aan. En alle grapjes die uh, kon mijn zoontje nog steeds uh, navertellen de volgende dag. En uh, die wilde dat ook heel graag delen met zijn klasgenootjes. Dus uh, het gaat natuurlijk soms over poep en pies en plas. Dat is natuurlijk het grappigste. En voor de, uh, voor de volwassenen en de ouderen uh, die daar ook naartoe gaan. Ja, daar, je voelt gewoon heel veel warmte, liefde en verbinding. Uh, door middel van die duif gaan ze proberen uh, de jeugdliefde van... Uh, deze, deze oudere man, waar het dan ook over gaat... Uh, dat uiteindelijk de opa blijkt van de hoofdrol uh, speelster. Dat mag ik gewoon zeggen. Ja, ja, ja, ja en, ik uh, heb dat inderdaad uh, ja. de, de, de, een stukje trailer gezien. Ja, ja en Harry Piekema uh, waar, speelt... Uh, speelt uh, waarbij ze dus inderdaad een op een uh, uh, vrachtwagen uh, ja. ja, eigenlijk instappen en uh, ja, ongeluk ja. op de vrachtwagen Ja, meegenomen die, uh, worden. Ja. Want ja, ze willen door middel van postduiven... willen ze uh, die dame van vroeger uh, weer uh, terugvinden... Ja. En uh, ja, ineens uh, belanden ze dus... Uh, in een van die vrachtwagens... Uh, ja. voor zo'n duivelossing. En... Uh... Ja, en dan gaat het uh, helemaal mis natuurlijk. Maar ja, ja, ja, ja. Het, is het is een familiefilm, dus het familiefilm, komt ja, altijd ja, ja, ja. weer goed. Ja, ja, de, de, de man in zwee uh, heb ik ook inderdaad gezien. Die, uh, die dus uh, de opa speelt, inderdaad. Ja, Harry Piekema. Ja, Ruben ja. van der Meer zit erin. Eh, Ilse Meer, ja. Baringa. En er zitten echt wel ja, hele leuke namen in. Uh, Ruben van der Meer. daar zag ik ook een leuke foto met jou voorbij komen. Ja, dat je ja, en ja. lieverd is het. Ja hoor, <laughs> en... Uh, ja, of zijn distributiebedrijf, Hua Film Distribution, die distribueert het ook. Hij okay. heeft een uh, nieuw uh, distributiebedrijf. Dat wil zeggen dat hij uh, de, de films die hij uitgeeft. Uh, in de bios die in de bioscopen te zien zijn. Ja. en streamingdiensten en dergelijke. En uh, mijn man, uh, die heeft een samenwerking met, uh, met Ruben. en is ook regisseur. Dus Rick Sinkel, mijn man, mijn eigen ja. man. is ook gewoon de regisseur van de film Duivinder. Dus, ze zijn, dus samen met Lisanne heeft hij hier een prachtige ja, film ja, van gemaakt. Is, een professionele film. Wat, hij zit ook bij de radio, hè? geloof ik. Niet. Nou, hij heeft wel een uh, radiostem, absoluut. Maar hij zit ja, niet uh, bij de radio. Okay, nee, nou, dat, uh, nou, nee, ik snap oh. wat je, wat je ja, bedoelt. Ja, ja, maar... beetje, ik zag het uh, voorbij komen. Flevo. Uh, ja, ja, ja, ja was, Flevo, Precies, uh, maar wij waren alle twee uh, te gast. Dus ja. ik ging het liedje oh, okay. zingen. En, uh, en hij ging uh, alles vertellen over, ja, uh, over de film zelf. Ja, en uh, over... Uh, ja, over wat hij allemaal doet En voor wat jou. hij allemaal doet, ja. ja. Ja, ja, Hij is een soort manager ook, hoor. Ja, uh, nou ja, ik bedoel, uh, ja, vier ogen hè? en uh, vier oren horen meer dan één. Uh, Absoluut, ja. Dan één. Het is een uh, ja, soort uh, familiebedrijf die voor een andere familie uh, ja, dit, uh, dit project uh, heel erg helpt. dus uh, ja. Daarom zijn we ook, uh, tijden, hè, toen, toen de première was, was het NOS-journaal er ook. Dus om zes ja. uur en om acht uur kreeg, kreeg deze film gewoon de aandacht... Uh, waarvan ik absoluut vind uh, dat het uh, verdient. Ja. Uh, omdat het natuurlijk een maatschappelijke uh, ja, lading ook heeft. Ja, ja, en, uh, dus ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen uh, naar deze film gaan. Niet alleen maar omdat het, uh, zodat de film een succes wordt, maar ook echt... Uh, de uh, ja, de boodschap die ja, ja. Lisanne als 15-jarige meid nu wil meegeven aan, aan de wereld. Ja, het is ja. prachtig. Ik vind het heel uniek. Ja, en dat het ook door, door, eigenlijk door de corona ontstaan is. Absoluut. Ja, ja, ja en ja. Dat, is ook een, dat is ook iets wat dan terugkomt uh, in de film. Um, en uh, ja, wat betreft uh, de samenwerking met mij. Uh, ik ja. deed ook de kleding, uh, dus achter de schermen kon ik mee uh, ja, je bent, uh, je bent een beetje op haatje. Ja, ik ging Het is niet de eerste keer uh, dat je uh, eigenlijk uh, iets, iets doet met, uh, met film. Nee, nee, dat klopt. Nee, ik maar... heb daarvoor ook, uh, met, uh, ook een ander project gedaan waar ik ook de kleding voor deed. Uh, ja. Ik uh, spreek en zing zelf liedjes in voor animatiefilms en ook ja. voor uh, uh, kinderfilms uh, dat ik dan die liedjes uh, schrijf. Uh, ja, ja, toevallig, dus ik, toevallig heb ik er één gezien, Leo Leo. Dus, ja, uh, ach, dat, was, dat was mijn eerste hoor. Okay. En dan was ik de spreekstem en zo. Ja, uh, dat is super schattig, natuurlijk, echt voor de allerkleinste uh. dat was, dat, was die film. Ja... Dat, uh, dat is nou, uniek. Ik, ik ook het, uh, het liedje wat je erbij gemaakt hebt. Ja, dat is, uh, ja, ik ja, dat ik... is een oorwurm hoor. Ja. Maar ja, dat, ja. hopelijk dat deze dat ook is. <laughs> ja, inderdaad. Dus uh, geluid door de wind. Gelijk door de wind, inderdaad. Ja. En, ja. Uh, ja, Ik denk dat we hem even uh, tegen horen gaan brengen voor, uh, voor de luisteraars Leuk, thuis. leuk, leuk. Geluid door de wind door uh, Belinda Vermeer. De zon op mijn huis. De wind in mijn haar, ik fiets door de straten, de weg die ligt klaar. Een vast, gevoel, een nieuw geluid. De wereld die fluistert en nodigt me uit. Ik voel dat mijn hart mij iets vertellen wil. En als ik omhoog kijk, wordt alles even stil. Waar brengt het me heen? Wie weet wat ik vind. Een weg zonder kaart, geleid door de wind. Misschien is het lot, al een stap op het woord. Maar ik voel het, het brengt me op het juiste spoor. De klinkers, ze zingen hun eigen licht. De fluit vrolijk, het is alsof hij me ziet Misschien is er iets dat al fluistert naar mij Een teken, een glimp, iets groots komt dichterbij door Belinda Vermeer van de film Duivinder. Ja, ja. ja. helemaal leuk hè? Ja, leuk, leuk, ja. ja, ja. <laughs> het is een lekker een beetje uptempo. Ja, dat, dat fluitje erin, dat, dat ja, doet het ermee. Dat, dat doet het ermee, ja. Hem, ja. ja, ja. ja. Hey, um, ja je, net zoals ik het net al zei, je doet natuurlijk veel meer. Uh, want ik heb hier eventjes uh, wat, wat eruit gehaald. Uh, <coughs> Kijk hoor, ja. Je hebt het een en ander eventjes uh, ja, opgestopt nou ja, nou ja, op social media en uh, op de nou website. Ja, ik, ik, ik zag uh, Hanna en de, en de monstervriendjes heb ik hier. Ja, dat de was ook zo leuk. Beestenboel en Bears. Ja. Ja, ja, allemaal uh, ingesproken. Dus ik, ja. Was, uh, twee keer, uh, ik was twee keer de boef. Dus uh, als mijn zoon uh, dat zoontje ging luisteren... dan had hij geen idee dat ik het was. Dat vond ik ook wel eens leuk. Ja, ja dan hebben we het over de... Even kijken, monstervriendjes. De he? monstervriendjes. Ja, ja, ja. ja maar Boonie Bears, uh, daar was ik ook uh, een dame in die, uh, die uiteindelijk ook de slechte nacht ja, uh, die, uh, die, die sprak daar de stem van Shirley in. Die. Shirley? Weet ze... Oh nee, nee, dat was de Boenie Bears 2. Ja, die eerste Boonie Bears film was oh, ik okay. inderdaad. Ik heb er ja, twee de, gedaan. De, ja, inderdaad, Shirley dat was leuk. dus dat 2024. Ja, ja, ja. ja. En, en uh, Sint Ahoy? Ja, daar heb ik de. De, de, de schat van de kapitein Witbaard. Ja, ja. ja, daar heb ik alleen de. Um, titelsong van geschreven, dus, uh, dus daar, ik heb de tekst geschreven van dat liedje. Oké. Okay. Uh, ja, ook ja, hartstikke nou, leuk. Nou daar zeg ik je, je bent dus best wel een bezig paartje. Ja, ga alle kanten op. En wat Magnus. het maar met mijn stem en met muziek te maken heeft. Ja, en Magnus heb ik hier ook. nog ja, staan. Oh ja, dat was zo leuk met Marijn, Marijn Oerlemans, en die speelt ook nu in deze film Dijvinder. Ja, oké. Okay. Uh, daar speelt hij uh, de de olige buurman. En uh, daar was in de uh, Magnus, was het uh, mijn love interest, zoals ze dat noemen. Ja. Dus ik was de tegenspeler. En we hebben ook een duet samengezongen. Hij kan ook zo prachtig mooi zingen. Okay. Echt, een, uh, echt een talent, mensen. Dus uh, ga hem vooral volgen, want hij is uh, uniek. Fantastisch. Ja want, ja, want ik zat te kijken inderdaad. Want je had het over Bonnie Bears 1. Want ik, ik zie hier inderdaad uh, 2023. En ja, dan, dan heb, heb je de stem, een... stem van Miss, Miss Cruz. Ja, ja, ja. En die was, dat was ook weer... Uh, <laughs> ja, die heb ik uh, ja, heel erg... Uh, ja, als een hele nette dame. Maar op een gegeven moment wordt ze helemaal gek, hoor. Ja. <laughs> en ik vond het zo leuk. Want ik ben meestal gewoon iemand die dan... Hele lieve dingen. En dat vind ik allemaal schattig en zo. Dus dan was het een leuke uitdaging ja. om een keer uh, de boef te spelen. Ja, nou ja, dat is een keer wat anders, toch? Toch? Ja, leuk. <laughs> en, en hoe zit het met, uh, met die eigen kleine? Dat, uh... ja, jeetje, ja, hij is alweer zes jaar. Dat gaat ontzettend snel. Ja. Uh, ja, hij zit, uh, ja, hij zit lekker in zijn vel. Hij is heerlijk druk. Ja, dus dat is voor mij een leuke uitdaging. Ja. Want uh, ik ben niet zo druk. Het klinkt nou, misschien wel nou, zo. Nou, ja. <laughs> maar in, in, intern ben ik altijd best wel uh, vrij rustig, rustig. piepen ja. ja, ja. Dus uh, ja, die haalt mij uh, heel vaak uit mijn comfortzone. En uh, nou, dat, uh, dat is mij ook gegeven. Ja, want uh, deze film die draait nu, die is net in primaire gegaan, 5-2. Ja. Uh, ben je wel uh, met, met iets anders bezig? Stemmetjes of... Uh? Uh, nou, in ieder geval uh, gisteren, dus uh, dan is, is ook de aftitelsong. Van Duivinder ja. is ook online gekomen de weg terug en dat is meer een, uh, een, een, ja, een soort uh, ballet wat uh, dus dat sluit ook heel erg aan Daar heb ik ook de tekst natuurlijk gebaseerd op de film ja ja die, die, die, dat klopt ja inderdaad ja. die kwam in een keer te... ik denk he ja er is er nog een ja okay. ik heb er twee voor geschreven ja. en, uh, en en dus ook uh, ingezongen um, ja ik ben ook nog bezig met uh, uh, dat, dat er een uh, verzamel nou ja, je zegt niet meer cd, maar in ieder geval <laughs> verzameld ja, ja, EP, iets. Op, hè? Uh, ja, op, ja EP. ook ep op, ja, ja. Uh, op, op Spotify en dergelijke. Van al alle, uh, alle het repertoire wat ik voor film en, der, en dergelijke heb gedaan. Dus ook uh, voor commercials en dat soort dingen. Dat we dat allemaal bundelen. Dus dat komt ook uh, ergens uh, dit jaar, uh, ik denk uh, vlak voor de zomervakantie volgens mij. Komt dat uh, ook weer uh, uit? Dus dan van, kunnen uh, mensen allemaal luisteren. van, oh, oh, dat weet ik nog. Oh, is zij dat? Weet je, dat een is een soort uh, documentaire van uh, Belinda Vermeer. Ja, alleen Toch? dan in liedvorm. Uh, uh, uh, ja, ja, okay. <laughs> ik ga er niet van alles mee uh, yeah, wat, wat dingen vertellen. Misschien ja. via social media, dat is leuk. Ik zie tegenwoordig ja. ook op TikTok. Ja, dus, uh, ja dus dat is tegenwoordig inderdaad helemaal. Dat is helemaal, op. Hè? Ja, ja, je hebt ja, helemaal uh, hot in, dat, hebben uh, in. Ja. Ik ben nog aan het kijken of ik nog een dansje op uh, geleid door de wind uh, ga laten uh, verzorgen, of dat ja. ik het zelf een beetje verzin. Want dat schijnt ook helemaal leuk te zijn. Ja, ja, Wat, bedoel, uh, hè? Ja. Als er een choreograaf is die. Uh, nou ja. Ik zet bij deze de oproep. Nee. <laughs> ja, iemand in de buurt van Haarlem, heerlijk. Nou, dat zijn we. Ja. Dus uh, ja, nee, leuk. Nee, ik uh, hoe heet het? Lisanne. Die zit natuurlijk heel erg op uh, TikTok. Dus die had al een beetje van het coupletje... had zij daar een, een soort van dansje, in ieder geval een soort mimiekje... samen met een aantal mensen van de film, ook zelf en haar ouders. Hij had ze online gezet daar... En dat ging echt, ik weet niet hoeveel keer over de kop, joh. Eerst was het 15.000, toen 25, toen 35.000 kliks, of hoe ze dat noemen. Ja, dat ja. Ja, ik ben ook niet helemaal in thuis. Nee, nee, maar het was in ieder geval ineens zoveel keer bekeken in ja, één ja, avond. Nou, ja. ik, en, en, en dan met mijn liedje eronder. Nou, ja. ik ben ontzettend uniek natuurlijk. En ja, heel ja. dankbaar dat, dat dat zo viral ging, hè, zoals ze dat noemen. Ja. Ja, ik ben benieuwd hoe dit uh, allemaal gaat lopen. Maar ik hoop dat de film vooral uh, omarmd wordt uh, door het publiek. En, dat, en mocht het zo zijn mensen dat het uh, niet in de bioscoop hier bijvoorbeeld uh, te zien is in de, in de buurt. Ga naar de bioscoop of tag ze van ik, wij willen ook uh, dat Duivinder ja. in deze bioscoop komt. Want zo, helpen, zo helpt u de film uh, en uh, zoveel mogelijk mensen uh, ja, ja. Weer dat, dat, dat ze deze film kunnen gaan ...bekijken ja, ik, en ook lekker uh, ik, ik lokaal. Ik bedoel, je kan allemaal thuis op de bank blijven zitten... ...maar ja, oh, het zou zo zin, leuk zijn de film zijn. Is, is ook leuk... ...of met de kinderen even... Het is natuurlijk al een droom dat is uitgekomen... Draait hij s'avonds ook of niet? Ik weet niet of hij s'avonds draait... ...maar in ieder geval, ja, eentje om, uh, om zeven uur... Uh, zag, ik er, ...zag ik hem nog wel staan ergens? Ja, dat bedoel ik dus, uh, ja, dus begin, begin van de avond... Begin van de avond uh, ja, wel, ja, en om vier uur... ...en er zijn slots om, uh, om, om twee uur, half drie... Ja, ja, dus ik zou zeggen... Mensen, ja... Uh... ja maar hier in de buurt rijden die, waar zijn je? Ja, in Beverwijk draait die, in ja. World En uh, Amsterdam View... View, okay. Ja, View Amsterdam, uh, daar draait hij ook. En niet dus, in de Kinopolis, uh, hier in de buurt? Of, uh? Nee, dat vond ik zo jammer. Want anders had ik dat natuurlijk direct gezegd. Ja. Maar uh, ja, wat niet is, kan nog komen. En dus als er vraag is, dan gaan bioscopen vaak nog wel overstag. En vooral als het nu de... De vakanties gaan beginnen. Ja. He, want ze hebben nu deze week ja, nog even we niet, maar volgende week en de week daarna. Dan zijn natuurlijk de vakanties hier. Ja. En uh, ja, dan hopen we gewoon dat, uh, dat de bioscopen lekker mee willen gaan. Het, het is al wel heel, het is, ze hebben al wat is het, 40, 50 schermen waar ze wel op te zien zijn. Maar ja, ja. Uh, he, Paté, oh, ja. doe mee. Ja, zou ik zou ik zeggen. Kan net zeggen... Het bevordert ook natuurlijk de bioscopen. Ja, weet je, ja, wij, wij, ja we vinden dit zo uniek. Ja, en het is door zo'n meisje geschreven en uh, het is echt een professionele film. Hè? Want mensen ja. denken vaak, oh nou, die is voor 15 jaar, nou, uh, we zien het wel. Uh, maar je kijkt naar de trailer. Ja, soms soms kijkt het ook lekker weg ja en het is bedoel, heel grappig het is ja, ook nee, heel ik grappig. bedoel weet je we zitten toch al in een tijd eh, waarbij eh, je zegt van jezus jongens we moeten we nou dan allemaal en, ja. Eh, en eh, ja iets iets luchters af en toe zien is ook ja en eh, het, is het is heel nostalgisch ja, ja, ja. als je naar de film kijkt het heeft echt weer dat, dat nostalgische ja. gevoel wat, wat je vroeger ook bij de nederlandse films uh, zag ja. dat hebben ze weer nou, helemaal ja, dat teruggebracht Dat wilde ik net uh, uh, ja. vroeger uh, in mijn tijd uh, ja. Toen to, to was het bioscoop, dat was hilarisch. Euh, ja. Dat was ja, dat een, was, een, een de, enorme de, en, leuke ervaring. Ja. Dat, het, uh, ja, je, je, kon, je kon die keer of de zaten grote bioscopen. En, ja. en, en, ja, nee, en tegenwoordig zijn is dat wel heel erg uh, ja. Ja, ingepakt, zeg maar. Ja, dat heeft natuurlijk ook met de streamingdiensten te maken. Hè. Mensen die wachten dan vaak van, nou, ik zie het wel uh, als het op de streamingdiensten staat. Maar, ja, maar sommige films komen gewoon niet op de streamingdiensten. Nee, of niet ge snel ge genoeg. Ik vind de ervaring in een bioscoop is toch leuker als, als is thuis voor de buis. Ja, ja hoor, je, bent echt een, je doet er echt een uitje en uh, Kijk, lekker met ze, de familie. Ik snap ja, als je een, een scherm aan de muur hebt van drie meter lang. <laughs> dan zit je ook in een bioscoop. Maar ja, toch, maar toch de, weet je, het geluid is ja, anders. Ja, inderdaad. Weet je, en ja, de ervaring hoor. is anders. En, ze, en ze worden, ze worden uh, de, de, de technieken in de bioscoop, het is echt, echt een ervaring. Vele, nou. Veel groter. En wat ze nu ook doen met deze film. Ze maken er ook events van. Ja. Dus soms kan het zo zijn dat je in de uh, bioscoop zit. En dan uh, ineens komt Ruben van der Meer naar binnen lopen. Ja. En dan, dan kan je aan hem dingen vragen na de film. Of er vlak voor en zo. Want dat zijn ze nu ook aan het doen. QA heet dat. Okay. Dus dan uh, organiseren ze events rondom die, uh, die films. Dus uh, dat okay. gaan ze dit weekend ook in Meppel bijvoorbeeld doen. En zo. Ja, dat is niet in de buurt hier. Maar nou, ja. ik bedoel maar, weet je wel. Dus, ja. dus ze zijn daar echt heel druk mee bezig om het ook echt echt weer iets unieks en een beleving, iets extra's te geven. Want ja, we is, doen dit het is, allemaal... Het is apart, ja. Ja, we ja, doen nou, dit ja. allemaal om de film... Uh, we, we, we krijgen er niks voor. We doen dit gewoon omdat we een, uh, ja, de film een warm hart toe dragen... Ja. En uh, ja, dus ik, sta, ik zit hier uiteraard omdat ik mijn eigen liedje natuurlijk ook aan zoveel mogelijk mensen wil, uh, ja, ja, wil laten horen. horen. Ja, inderdaad. Maar voor, ik, ik, ik zit hier toch wel degelijk uh, om, uh, om deze meid, uh, ja, de droom... Een beetje haar droom hard, hard onder de riem te ja, steken, zeg Ja, maar. haar droom te ja. laten maken. En hoe ja. geweldig is het als we, als we zoveel bezoekers gaan halen. Ik hoop, ik hoop het zo van harte voor de. Ja. Ja, ja, wat mij betreft vind. ook, natuurlijk. Ja. Uh, ja, ik zeg het, het moet, de uh, film moet sowieso uh, veel meer gestimuleerd worden. Ja, vind ik. Maar ja. mensen, mensen maar. hebben vaak geen idee wat er allemaal achter de schermen uh, is, want ineens is er een film natuurlijk van, ja, ja. ja dan ga ik wel, weet je. Ja. Maar oh, de bioscopen, als je daar, als je daar uh, gedraaid mag worden, en dat, dat, is, uh, dit, deze, hè, dat is, Lisanne, dus enorm gegund al ja. door heel veel bioscopen in Nederland. Dat je denkt, wauw, wat geweldig. Um, maar ja, mensen hebben geen idee wat er allemaal uh, bij komt kijken en uh, hoe hard we er allemaal aan trekken om dit, uh, om dit weer tot een succes te laten maken. Dus ja. ik, hoop het, ik hoop het zo. Hartstikke leuk zou het zijn. Ja, nou ja, we hopen het met je mee hier. Dankjewel, je dank je wel. Hoe zit het eigenlijk met de vijf octaven? De vijf octaven zitten er nog steeds op. Ja? ja hoor, ja. Ik heb een paar weken geleden heb ik zelfs uh, hoe heet dat? Barcelona? Dat heb ik bezongen. Dus van, ik deed dan de Montserrat. Okay. <laughs> Freddie Mercury, dat ja, door Steven Schilp. Een geweldige film. Ja, volgens mij panor. heb ik dat ook gezien, ja. Ja, die, die heb ik eventjes ook online gezet of <kijnt> een paar dingen. Maar ik moet nog steeds Barcelona zelf er even opzetten, Want ik had een soort behind the scenes. Want dat heeft mijn man allemaal gemaakt. Want hij is ook gewoon film... In ieder geval, hij is, ja, hij is ook gewoon uh, iedere dag aan het knusselen. Hij kan, hij kan echt zo ontzettend veel. Die, dus, uh, jij het, ik, ben niet ik ben vooral biased, maar ja. <laughs> ja, wat hij allemaal neerzet, het is, uh, ik uh, heb er diepe, diepe bewondering voor. Ja. Ja. Nou ja, het is de techniek innen. Ja, ja nee, maar goed, maar ook de feelingen. Dus wat voor beelden uh, maken. Ja. en waar, uh, ja, Dat heeft hij nu dan niet gedaan bij deze film, maar natuurlijk wel. Uh, met de cameraman zelf ja. helemaal goed uh, uh, nagelopen: van nou dit en dit, deze shots heb ik nodig. Want ja, hij was ook de editor. En, ja. de, en degene die, ja, die ik, dit ik denk, heeft. Uh, ik denk dat, dat iemand uh, van buitenaf, dat ook, uh, kijk, iemand die het waarbij het zijn vak is, ja. Ja, die ziet dat iedere dag en die, ja, die ziet op de, ding, op de duur die dingen niet meer. Nee, het is fijn om ja, een spanning te En Dan partner. heb je ook iemand uh, inderdaad, uh, ja. die uh, zegt van joh, als je dit zo doet of zo doet, weet je. Ja, ja soms, weet je. Uh, soms is het een nieuwe leren. Ja, nou ja, hij heeft nu een heel mooi team om zich heen verzameld. En uh, ja, en, en de volgende film zit natuurlijk alweer in zijn hoofd te broeien. Want hij is ook, uh, ook scenario schrijver en script ja. schrijver. Dus uh, wat, wat, doet hij, wat doet hij eigenlijk niet? Nou, hij doet alles. Alles wat met de film te maken heeft, dat kan Ik was niet. was zo gek niet bedenken. Ja, maar, ja. Uh, ja, dus nu heeft hij het gehouden bij regie en uh, script uh, schrijven. En, de, en, oh nee, en editing en, <laughs> nee, ja. en grading. Maar goed. En hij uh, uh, doet ook nog de promotie van, uh, van de film... samen met Ruben uh, van der Meer natuurlijk. Oh, oké. Okay. Dus uh, ja, nou, ja hij, heeft, uh, hij ja. Heeft, er enorm in heeft er enorm in geïnvesteerd. En uh, dat doen we nog steeds uh, met nou, heel veel liefde. Ja, nou ja, daar gaat het om. Ja. Uh, je moet hoeveel, als, je er, uh, als je er liefde in stopt, ja, ja, ja, dan, uh, dan komt het uiteindelijk terug. Maar je moet er wel voor blijven gaan. Uh, ja, ja uh, niks gaat vanzelf. Zo is het. Hé, uh. hey, uh, ja, je, je treedt ook nog steeds op met, met Carla en je moeder dus in uh, ja, Paul. Ja, zeker. In uh, want, La Familia. Ja, dus dat, uh, dat is ook wel een mooi, uh, mooi uh, bruggetje. Uh, want dit gaat natuurlijk, deze film gaat over de vereenzaamde ouderen. Ja. Maar wij uh, treden sinds 2018 ook uh, voor Stichting Wij Voor Jou. Dat is een, een stichting die zich... Uh, ik, ja, ik vind het altijd recht gek. Maar hard maakt, dus zacht maakt vind ik dan mooier. Uh, ja. Voor uh, mensen uh, binnen zorgcentra die ook uh, ja, vereenzamen daar om daar concertjes te. Om daar concerten te ge laten geven door Ja, uh, dus zeg maar, Huiskamerconcerten, inderdaad. Ja. Ja, ja, en dat ja. doen wij. Ja. Dus in de sfeer van André de natuurlijk. Ja. En, uh, en we gaan ook alle kanten op qua muziekstijlen, maar wel wat de wat de mensen kennen. Ja. En dat is ontzettend dankbaar werk. Dus stichting bij voor jou doet dat prachtig. Dus elke keer hebben we het ook weer verlengd. Wat de mensen kennen bedoel je daarmee? Bijvoorbeeld een Wim Sonneveld of dat soort nummers. Ja, dat soort stukken. Maar ook natuurlijk ja, Frank Sinatra. Maar uh, ja, wij steken vooral in op de klassieke, klassieke stukken. Dus uh, Vape en Iedereen kent het wel als je het ja, hoort. Ja. En de Second Walls, daar hebben we een eigen uh, tekst op geschreven. Want daar zit natuurlijk geen tekst in, want het nee. is een muzikaal uh, uh, stuk. Uh, maar daar is André Rieu natuurlijk enorm bekend mee geworden. Ja, met en dat Ja, wie kent dat, het niet? Nee, iedereen <laughs> kent het. Dus, maar nu hebben wij daar al een geruime tijd een tekst op geschreven. Dus daar kunnen wij dan ook uh, ten gehore brengen. En dat soort repertoire allemaal, hartstikke leuk. En ja, ja. Uh, ja, Mensen die komen weer helemaal tot leven. En dat is letterlijk tot leven. Want uh, we krijgen dat terug van de mensen die daar dan werken. Van, ja, ja, nou, mevrouw Jansen die, die zit alleen maar altijd naar beneden te kijken. En nu is ze aan het zwaaien en zwieren. En ze kijkt op en ze zingt zelfs mee. Nou, dit hebben we nog nooit gezien. Dus wat we terugkrijgen is ook wel heel uniek. Ja, wij weten ja. dat natuurlijk niet als wij die mensen hun handjes vasthouden. Want we zijn daar ook... Uh, we gaan ook echt de interactie op met, ja. met deze mensen. Want ja, je ja maar dat ze, lekker meenemen. Dat vinden ze prettig, ja. En, uh, ja, ja, ja, ja. ja. Nou ja, goed, dat hoor je ook niet vaak hoor. Dat, dat ze dan zeggen, ja, nou ja, ik vind het wel fijn dat jullie wel uh, de zaal in gaan. Want ja, ja we hebben ja. ook artiesten die dat helemaal niet doen. Ja, die blijven op het podium staan. En, uh, dat ja, is die doen het, even hun ja, dingetje ja, ja, en zo. Ja, maar, ja. ja, zo zijn wij sowieso al niet. Want we zijn gewoon een zingende familie. En, uh, ja. <laughs> ja. Nou ja, ja. Ik, ik weet nog toen ze hier waren, uh, dat ze snel weg moesten. Want toen was er een... Een of andere manifestatie op het plein in Haarlem. Ja, ja inderdaad. Ja, dus, ze maken dus, zich ook zorgen. Dus, uh, ja. ja, ze zijn ook heel maatschappelijk betrokken bij, ja. uh, bij heel wat dingetjes. En, uh, ja, dat, uh... Dus toen moesten ze snel weg. Moesten... <laughs> hoe, hoe, hoe fijn is het dat ze dan toch nog waren gekomen? Ja, ze hadden nog even de tijd genomen om toch hier uh, ja, te komen. Ja, ja Maar zo en, zijn uh, ze natuurlijk ook. Ja. Ja. Dus uh, ja, Niet dan hebben minder. we daar toe, toevallig gelijk uh, ook. Uh, over de radio gebruik van gemaakt natuurlijk. Ja, oh wat goed. Ik hoop dat het allemaal toen gelukt is. Ja, nou ja, volgens mij wel. Zoveel, zoveel mogelijk het plein verzamelen was ja. dat toen. Ja, fantastisch. Ja. Hey, en, uh, nou ja, je treedt daar nog uh, regelmatig mee op. Ja, ook dus, gewoon dus, dus, voor bedrijfsleven en dat soort dingen hoor. Dus het is niet alleen maar de stichting. Maar ik vond het wel een, mooie, een mooi punt, omdat het uh, zo aansluit bij, uh, bij ja, de, de Ja, wat je net zong, dat is al heel oud trouwens. Ja, Bepa uh, Pensiero. Uh, ja. Dus ja, dat is, komt uit de klassieke uh, dat, uh, kant, uh, ja. uit Nabucco. Ja, en dan weet ik uh, uit mijn hoofd dat Meri Servaas, dus een zonder naam, uh -huh. heeft daar ooit een nummer uh, van gemaakt. Oh, en... die heeft daar een Nederlandse ja, zeker. bewerking op ja. gedaan. En dat was ergens de, mijn. Te herinneren begin jaren zeventig of, of eind jaren zestig. Oh ja, ja nee, toen was ik er nog net niet. Nee, hoor. Toen, toen, was het, <laughs> toen was het, nog. Nee, toen heette het nummer voor mij zwarte slaven. Oh ja, ja. Nou, dat, bij dat, ons zijn het, de slaven uh, van de ketting, hoor, want wij doen het <laughs> op serieus. <laughs> nee, maar goed, de, de, dat was een, een soort uh, vrijheidsprotestlied eigenlijk. Ja, ja dat klopt. Ja. En uh, dat heb zij toen uh, inderdaad. Uh, ja, deze melodie ja, gezongen. gezongen. Dus ik ken eigenlijk hoe oud dat al is. Ja, nee, het komt natuurlijk uit de opera. Dus ja, uh, ja dat, dat is uh, ontzettend oud al. Ja, ja. Ik, ik, ik, ik zou nu even niet weten wanneer dat nou geschreven is. Maar. Nou, ik, ik denk wel heel veel ja, ver heel terug. Heel ver, heel ver <laughs> terug. Maar het prachtige is dat die muziek nog steeds gedraaid wordt. En dat heel veel mensen ook weer uh, teruggaan naar, de, naar deze kern van, van waar, waar muziek ja. in eerste instantie vandaan komt. Ja, ik zeg, ik, zeg, ik zeg altijd klassieke ja, uh, Tijdloos. Daar, ja, maar daar is ook alle muziek door de ontstaan. Ja, ja, Een beetje, uh, zonder klassiek was, was er geen muziek geweest. Nee, ja, dat waren gewoon de eerste klanken ja. die, uh, uh, waar, waar mensen. Waar wat mee gedaan, wat werd, mee gedaan werd Ja, ja, ja. het is, uh, Het is prachtig. Dus daarom dat we vroeger heten wij ook Opera Familia, dus nu heten we La Familia. Ja, maar, maar opera dat is was, natuurlijk uh, volksmuziek. Voor 2011 was dat volgens mij. Ja, 2011 deden we mee aan Hollands ja. en toen heetten we Opera Familia. Maar mensen die kwamen, sommige mensen, de beesten wel natuurlijk, maar sommige die kwamen niet naar onze theatershow omdat ze dachten dat het alleen maar opera was. Maar ja, ja. niets was minder waar. We gingen alle kanten op met, onze, <laughs> met ons repertoire. Dus uh, ja, uh, toen zei: nou, als we dat hadden geweten, hadden we jantje pietje klaasje ook uh, meegenomen. Maar dat, uh, dus toen hebben we het uiteindelijk veranderd. Maar opera. Betekent volksmuziek. Ja. Dat betekent het in de kern. Dus wij dachten, nou, hoe leuk is dat? Wij zingen alle, wij zingen alle genres. We zingen zelfs André Hazes. Zij gelooft in mij, maar dan in het Italiaans en daarna in het Nederlands. Ja. Dus we dachten, nou, dat, dat, dat, dat past ontzettend goed bij ons, want wij kunnen alle kanten op met, met het repertoire. En uh, ja, toen hebben we uiteindelijk toch gekozen, omdat ja, de meeste mensen dat niet wisten, dat gegeven. Uh, hebben we onszelf La Familia genoemd? Dus uh, Ja, toen ja uh, toch, uh... Ik, ik, ik heb toevallig even een klein stukje van. Uh, van een stukje promo-concert uh, van 2014. Oh ja. ja dat ga ik eventjes uh, tegenwoordig brengen? Oké, okay, ja. oké. Okay. Ja, ja als, je, is, hoor. als de mensen thuis denken zo van wie was het met die hele, hele hoge, hoge <lacht> dan, dat was <lacht> uh, Belinda van hier <lacht> Oh ja, oh, dan hoor ik natuurlijk weer van alles. Ja, ja, ik ben helemaal niet kritisch op mezelf hoor. Oh ja, <lacht> ja grappig, maar dat, leuk dat, om dat, terug te horen. Ja, dat klinkt altijd uh, leuk en uh, ja, ook allemaal bekende melodieën Ja, natuurlijk. het is altijd uh, al onbekend. Ja, dus uh, mensen die, uh, die gaan in ieder geval heel wat repertoire uh, ja, ja. herkennen. Ja, en het bekendste was hierin uh, voor de mensen van mijn leeftijd, denk ik, uh, Caruso. Ja, dat is ook schitterend. Ja, ja, ja. van uh, Pavarotti. Ja, die heeft dat ook gezongen. Ja, ja, ja. ja. ja. ja het is al veel ouder en origineel natuurlijk. Ja. ja, gebaseerd op de prachtige tenor ja. Caruso. Ja, ja, ja, ja. Ja. Hey, en uh, nou ja, dit, dit doe je nog steeds dus. Ja, absoluut. Ja. En uh, je haalt het ook nog steeds, die hoogte. Of, ja, uh... ja. <laughs> okay. ja. ja, het is zelfs nog een stukje hoger geworden. Dus, oh, dus okay. uh, daar ben ik heel, uh, heel blij om. Dat, dat... Ja, ja maar... ik ben, heb natuurlijk ook een, uh, wat meer. Ik weet niet of de, de mensen er is. blij mee zijn. <laughs> <laughs> ja, ja. ja, nou, ja het, mensen zijn nog steeds enthousiast. Dus, uh... ja, nou, ja, dan gaat het in ieder geval goed. Ja. Of ze het doen net alsof, weet Dat ken je ook. Nou. Nee, want ze komen gewoon weer terug, hoor. <laughs> hey, maar uh, ja, ik, ik heb het andere nummer heb ik natuurlijk ook al uitstaan van, uh, van de film. Oh, wat leuk, wat leuk. Nou, dan heb je bijna een primeur, hoor. Want uh, ja, hij is pas net uit. en uh, ik, uh, Vandaag is de dag dat ik er uh, pr promotie voor uh, heb gemaakt. Oké. Okay, dus wat leuk dat nou ja, je dat... Uh, de, dat de, de, de weg terug, hè? Ja, de, de weg de, terug. De weg terug. Die ja. duiven vinden altijd hun weg terug. Ja. Nou, ja. dan gaan we, uh, gaan we maar draaien. Leuk. Oh, rustig. <laughs> ja, daar ja, is hij. Dat is hem. De weg terug, Belinda Vermeer. Soms lijkt de tijd een open zee. De golven, ze nemen wat je lief had, nee. Dagen vervagen, de sporen verdwijnen. Maar ergens fluistert en stil blijft bijna. want wat ooit was raak titel van, ja. uh, van de film Duivendus en en die, ja nou, uh, nou even wachten Belinda. Nou, ja, <laughs> ga, ga ik weer wat zingen <laughs> nee maar uh, ja we, we kunnen uh, twee kaartjes weggeven twee bioscoopkaartjes ja en uh, ja dan gaan we gaan we gewoon even zo over uh, dubie hoe we dat gaan doen ja, ja, is goed. Ik heb ze gewoon mee. En uh, ja, voor de gelukkige Duivinder, voor de vinder. Vind. Ja, voor, voor in ieder geval voor de, we, voor de we een gaan van de luisteraars. Iets, iets leuks gezinnen uh, via de social media. Ja, hartstikke leuk. En nou, dan ik deel uh, alles. Dus uh, kom er, Als je me tagt, dan, uh, dan gaan we gewoon uh, daar een collaboration dan, of zoiets van maken, was dat toch? Dat ja, is ook weer nieuw. We, we, we, ja, ja. <laughs> Ja, je bent op de hoogte. Ja, toch? Ja, ja. ja, ja, ja dat moet ik ook wel. Want uh, ja, we zijn, er, we zijn er maar druk mee. Hé, hey, um, wat, uh, wat ik eigenlijk uh, nog niet uh, heb over gehad... Uh, is, is de cd die jij ooit hebt uitgebracht met allemaal uh, uh, songs. Ja, jazz. Je, je, je, uh, ja. Die jazz ik heb, ja, ik heb de, de, hier toevallig Unforgettable staan... Ja, ja, ik hoor hem al een beetje natuurlijk. Ja, zie ik hem. dat is, een, dat is een, tenminste voor mij een heel bekend nummer natuurlijk. Ja, ja dat, dat ja, zijn ook allemaal bekende de, stukken de, die ik heb uitgebracht. Ja, ja, en, ja dat het, is een, ook een liefde voor mij, van mij hoor. Dus uh, ik, ik ben ontzettend fan van uh, Michael Bublé, Frank Sinatra, King Cole. Ja, Michael Bublé natuurlijk te, van de tegenwoordige tijd hier. Ja. Dus uh, ja, en uh, mijn uh, hart gaat altijd sneller kloppen van, uh, van jazzmuziek. Heerlijk ja. om een beetje. Uh, tussen de uh, melodie door, en wat ja, langzamer, dus, wat sneller, een beetje meer de... Het ja. is toch veelzijdig, inderdaad. Ja, ja. Ja, en dan ik, dan, ik bedoel van de opera, en, ja. en, en, en, een lied zonder van een film. En, <laughs> en, dan <naar> <laughs> en dan naar kerst. <laughs> en een kerstliedje ja, dat heb ik ook nog gedaan. Kerstliedje heb ik inderdaad ook nog gedaan. Oh, ja. heb, ik, heb ik je ook nog gesproken. Ja, inderdaad. Ook nog gesproken. Opal, uh, of uh, hoe heet die? Rozebaum? Uh, met uh, met uh, Rosenberg. Rozen, Johnny ja. Rosenberg. Ja. ja, daar heb ik ook nog een liedje inderdaad. Uh, en die, die de, staat op die kerst-EP. Uh, ja. ja. En nog een eigen liedje. Uh, dat ik ook heb ja, dus, uitgegeven. Dus nee, ja, dat is dus, een ja. Ja, we, we hebben nog meer contact gehad... Als, als dan we dachten. Ja, ja it's all screaming <laughs> back to us. Ja. Ja, <laughs> ja, maar, um, ja unforgettable. Uh, ja. Jazz, ja... Het is heerlijk. Ja, je houdt zelf ook van blues en, en jazz. Of, heerlijk, ja hoor, om dat lekker te luisteren. Dat is echt iets totaal anders. Ja, dit is dan jazz, maar blues heb, ik heb die, nog ja, geen. Eigen. Ik heb nog geen blues. Uh. Misschien ook misschien Ik heb ook alleen een optie. blues aan. <laughs> ja, nou <nee, goed. laughs> ja, <maar>, goed. <laughs> ja, dat is misschien ook nog een optie. Ja, ja wie weet. Ja. Ja. Misschien een lekker uh, ja, een soort ballet-achter uh, blues uh, nummer. Ja, nou ja, ik ga gewoon wel eens kijken. Ja, ik, sta, ik, ben voor, ik sta voor heel veel dingen open, hoor. Dus het is leuk dat je dat ja, zegt. Ja, ja, ik ben uh, benieuwd. wat ik. Uh... Ja, ik, ik denk, nou ja, uh, combinatie. Ja. Een ja. ballet, een blues. Een blues ballad? Ja, ja, ja, toch? Ja, nee, heel goed. <laughs> he. ja, en over welk <laughs> stuk denk je dan bijvoorbeeld? Wat, uh, wat komt er in je op? Nou ja, omdat... unforgettable uh, omdat, uh, uh, uh, uh, Ja, dan denk ik toch... Uh, uh, een beetje... Uh, Heet die, ik ben even zijn naam kwijt. Die, die hele grote uh, elf is of zo? Of? Nee, die. Uh, Blueberry Hillsong. Oh, jeetje. Ja, maar ik weet wel <laughs> wie je bedoelt. Ik weet wel wie je bedoelt. Gaan ga we oh. nog over prakticeren? Belinda en namen, dat ben ik ook zo slecht. Nee, in. Ja, ik, ik, ik, uh, soms heb ik eventjes. Uh, dan moet ik ook eventjes teruggraven. Maar, uh, Tuurlijk er is, is zoveel. Dat was een blackout, ja. ja. Daarom. Hey, uh, ik ga hem even draaien. Unforgettable. Oh. Belinda Meer. Lekker. Beetje jazz. Kom helemaal tot rust. Ja, nou, dat is inderdaad uh, een nummer dat je zegt van... De, ja, die, uh, die kun je gewoon rustig opzetten s'avonds. En dan uh, ja, voel je vanzelf slapen slaap in de stoel. Ja. <laughs> <laughs> niet, niet van het nummer, maar gewoon van de rust. Ja, van de rust ja. of, uh, dat het uitdraagt. Uh, ja. Ja, ja, ja. ja, nou ja. Uh, we, we hebben net al... Uh, ik, ik, ik kwam er eens op de naam. Vet Zomino. Ja, Ja, Ja, tuurlijk. <laughs> ja, die, die heeft ook uh, aardig wat, wat nummers. en uh, ja. Zijn er zijn er natuurlijk nog veel meer uh, Zeker. soulnummers die uh, ja, heel goed klinken. Ja, nou ik, ben, uh, ik, ga, ik ga wel eens eventjes kijken. Er was ook, uh, ik was bij een andere interview, en toen zei iemand, ja, kan je niet een rocklied uh, gaan doen? Vind je dat niet wat? Toen dacht ik, nou, dat heb ik nu samen gedaan met, uh, met die tenor uh, Barcelona. Hè? Dus ja. uh, dan deed ik dan de klassiekere versie uh, daarvan. Ik zei, dus dat, ik doe dat ook wel. Alleen, uh, ja, niet met. Uh, en niet met mijn uh, uh, populairdere stem. Dat heb ik nog niet gedaan. Toen zei ik, nou, dat zou toch ook wel iets geweldigs zijn? Ja. Dus nou, ik ah, heb nu ja. al uh, ah, ja, ja, rock en blues ja, en zo. Ik nou, ben benieuwd. Ik, rock zal ik even over dan. Ja, nee, dat, die, daar hadden we het net ook al over. Hè. We, inderdaad, we komen ja. liever tot rust. Nee, inderdaad. Daarom <laughs> dat, uh, nee. Voor ieder, uh, ieder uur uh, Ja, en, en, en, wie, en wie ook nog een, een goede soulzanger was, was uh, natuurlijk Salomon Burke. Ja, oh ja. Ja. ja dat was een hele goeie ja en dat uh, ja hm. ja helaas die, die man is ook niet meer onder ons nee, die nee, uh, die dat, zou dat, dat toen hier befeind. in uh, het patronaat optreden oh, en, toen, en toen is hij op schiphol hebben ze hem uh, gevonden dat hij uh, ja hij kwam niet meer uit de stoel oh, hij was overleden ja, vind... in het vliegtuig dat meen je oh, ja, dat ken ja. ik helemaal niet dat verhaal ja, ja. ja helaas ja ja, ja, dat, ja dat, dat was wel heel een, uh, dat, dat dat ja op de valreep ja, inderdaad, op de volgende <laughs> er piepje ja. Oh, Ach, zonde. Hé, hey, um, even kijken hoor. We gaan naar de klokken van uh, 6 uur wel weer. Oh, wat ja. gaat het snel zeg? Ja, toch? Hartstikke gezellig ja, hier. Even kijken hoor. Ja, ik ga, ik ga er nog even een klein beetje zetten zo. Ah, leuk. Ja. Hé, hey, maar uh, wat, wat kunnen wij nog uh, van jou verwachten op, uh, op korte duur? Om een heel korte duur, ja. Nou, ik, uh, ja, ik ben in ieder geval nog wel bezig met een aantal nieuwe projecten. Uh, daar kan ik alleen helaas nog niet zo heel erg veel over zeggen. Nee. Maar uh, ja, als mensen social media en dergelijke uh, in de gaten houden. dan uh, komen ze vast uh, allemaal te weten. Uh, ja, het heeft wel allemaal te maken met, uh, met zang. Dus dat is heel erg leuk. Dus ik ben, en ik ben ook nog aan het kijken of ik misschien uh, een heel klein. Uh, Concertje gaan geven zelf. Maar dan okay. solo. Okay. Dus uh, ja, want we doen we nee. best wel veel met z'n drieën. Maar uh, ik heb dat uh, in de coronatijd heb ik dat één keer uh, alleen gedaan. Dat vond ik doodeng. Alles ja. <laughs> oh, oh, vond ik dat eng mensen, maar ze hadden het niet in de gaten, maar ik. Uh, ja ik, oh. ja ik vond het heel erg spannend maar en dan, uh, dan wordt het uh, Karee of is uh? ah, nee, ik zeg een heel kleinschalig kleine ah, patroanaten nee nee nee het is veel ah. te groot allemaal ja, nee hoor ik ah, hou, patronaat het Patronaat is ik. niet zo groot toch ja weet ik wel maar ja niet, niet, ik wilde het nog, <laughs> nog exclusiever houden ja. Ja, dan, gewoon om een heerlijk ervaring daarin weer op te doen nou, ja hier en, zo in, in Zandvoort. Oh ja, dat is leuk. Ik ben met La Familia... Wat was het nou, vorig jaar? In de kerk. In de kerk zijn we geweest. Nou ja, het is pas verbouwd. Ja, dat zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn. Maar dat alleen... En dan met al die... En dan denken mensen van... Je zingt toch altijd. Ja, maar nu moet ik er ook een vind ik ook leuk om dan iets, uh, iets bij te dragen... of een verhaal erbij te vertellen ja. en zo. Maar ja, dan uh, leg ik mezelf ook weer het een en ander op. Ja, uh, <laughs> ja ik vind ja. het wel heel erg leuk. Maar uh, ja, wat zeg maar ik nou allemaal? Ja, ja, ja, ja, heel spannend. Maar wel leuk hoor. Ja, en we, mensen, ja, ja, we, we blijven goed. in ieder geval volgen. En, uh, ja, Hartstikke kleine, goed, Een kleine hoor. zaal in uh, Zandvoort is uh, ter is beschikking ook... hoor. Dus, nou ja, goed. Uh, <laughs> ik, ik hoor het wel van z'n eeuw. Nee, nee, ik, uh, ik, ja, hey, ik ben er nog ook mee bezig. Ja. We gaan in ieder geval wel uh, twee kaartjes voor de Duivinder-film uh, ja, uh, uh, gaan we nog uh, op, uh, op internet zetten. Ja. Heel goed. Ja. En so Dus houden de social media's in de gaten. Dus uh, uh, even kijken. Ja, uh, Kiezen we sowieso uh, TikTok en, uh, en uh, Facebook ervoor uit. Ja, dat lijkt wel ja, een goed idee. Beide. Want ja, dat, ja. Uh, als het die twee... Uh, ja, Instagram zit ik ook nog veel op. Dus ik weet niet of jullie dat hebben. Hebben jullie Instagram uh, Instagram hebben we ook nog. Ja, ja, ja ik zou het ja, lekker ja. overal opzetten. En we kijken wat het, er... Uh, zetten we het overal op. Ja, ja, kijken wat eruit komt. En dan, uh, nou ja, misschien uh, zien jullie mij ook wel. Ja, en dan... Uh, nou ja, dan uh, Met een Q&A. Je ja, weet goed. het niet. We gaan er nog eventjes wat over zien. Leuk, leuk, Hoe we leuk, dat leuk. gaan doen over de social media. Is goed. Hey, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Fijn dat ik hier mocht zijn. Graag gedaan. En, uh, ja, groeten thuis. En, uh, Ga ik zeker doen. Heel veel succes. Dankjewel. Hey, tot de volgende keer. Doeg. Doeg. De zon op mijn huis. De wind in mijn haar, ik fiets door de straat, de weg die ligt klaar, een vast gevoel, een nieuw geluid, de wereld die fluistert. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM, met het nieuws van 6 uur.